Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Ajax stapt mogelijk naar de rechter om te zorgen dat de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord niet woensdagmiddag wordt uitgespeeld. Ajax moest dan eigenlijk al een wedstrijd spelen tegen Volendam. En dat wordt allemaal heel lastig voor de club, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. KNVB zegt eigenlijk altijd, we willen dat de competitie wordt beslist op het veld en niet achter de bestuurstafel. Dus dat ze hem uit gaan spelen is niet zo verrassend. Alleen tijdstip, dat, dat is toch wel een beetje wonderlijk. Want er stond gewoon komende woensdag een wedstrijd van Ajax tegen Volendam gepland. En nu gaan ze daar dus tegen, tegen Feyenoord spelen in de middag. De stilgelegde wedstrijd gisteren tegen, tussen Feyenoord en Ajax liep uit op rellen. Twee agenten raakten gewond, 15 mensen zijn opgepakt. Voor de 17e dag op rij heeft de politie in Den Haag klimaatactivisten van de A12 geplukt. Rond 12 uur bestormden de activisten de weg, maar de politie had de Utrechtsbaan binnen 20 minuten weer schoongeveegd. En daarbij zijn 120 mensen opgepakt. Shane Kluivert heeft zijn eerste profcontract getekend bij FC Barcelona. De jongste zoon van ex-voetballer Patrick Kluivert blijft tot 2026 bij de Spaanse club. Toen hij 9 was, begon hij bij Barça aan de jeugdopleiding en ook zijn vader speelde jaren bij de club. Club. Wat begon als een spannende missie naar de donkere kant van de maan loopt voor India toch even anders. Ze krijgen de maanlander met de naam Chandrayaan 3 niet meer aan de praat, vertelt deze ruimtevaartexpert. Nou, ze hebben hem uitgezet om te zorgen dat hij uh, in een veilige toestand kwam. Uh, en jij ja, moet begrijpen natuurlijk dat op de maan op een gegeven moment uh, wordt het uh, wordt het nacht, wordt het heel erg koud. En uh, ja, die, die rover moet dat uh, overleven en ook die lander moet dat overleven. En het probleem is dat als het, als het nacht wordt op de maan en dat duurt dan, dan 14 dagen, dan wordt het heel koud en dan gaat elektronica gaat kapot. Het avontuur van de robot duurde zo'n 14 dagen. In die tijd heeft hij wel iets nuttigs kunnen doen. Er is zwavel gevonden en ook een aantal metalen. De maandlander blijft nu dus voorgoed op de maan staan.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 Let nu de herhaling van Alternative FM. Hope and everything De is er af voor deze donderdag 21 september. Het is nog net niet het begin van de herfst mensen, want dat is 23 september, tien voor negen, ochtends wel te verstaan. Dan begint die echt uh, op de kalender, want de meteorologen die zijn er al aan begonnen. Maar uh, als ik zo naar buiten kijk, ja, het, het hangt er een beetje om, maar uh, niet getreurd. We hebben vanavond uh, weer live muziek. Vorige week hadden we dat in de persoon van Bernard Hering. Maar vanavond is dat ook niet minder. Uh, en wij denken zelfs het is de next big thing. En die komt uit uh, min of meer de productionele stal van Blanco uit Volendam. Ja, dan uh, weet je het wel. Dan hebben we het over de underground uh, in Volendam. Want die... Viert hoogtijdagen de laatste, de, de laatste tijd. En uh, dat is Donna Marie, Die komt vanavond uh, spelen samen met haar vader Marcel. Um, dat betekent dus dat we in ieder geval daar het een en ander gaan uh, laten horen. Dus dat uh, straks. En we denken, ja, zal we toch een beetje uh, de, het dorp Volendam een beetje hoog houden. Dan beginnen we natuurlijk ook met Alaska met Imidius Res. Dat is het openingsnummer van Prospero. Dat is het uh, tweede album wat ze destijds hebben, af, uh, ja, we hebben gemaakt. Ja, en hoe staat het eigenlijk met Alaska? Gaan ze nog uh, iets uh, doen? Gaan ze nog iets uh, betekenen in uh, het muzikale landschap van Nederland? Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Maar uh, in ieder geval uh, doen we het nog met het materiaal wat uh, voorradig is. Uh, Volendams materiaal, dat komt hier vandaag uh, veelvuldig voorbij. Dus dat zal wel degelijk uh, nog hier en daar een Volendams tintje hebben. Uh, bovendien is het niet het laatste van Alaska vanavond uh, wat we hier hebben gedraaid. Nee, er komt nog een serieuze afsluiter. En dan weten de diehards wel met welk nummer ik uh, straks ga afsluiten dit programma. Want dat is uh, een klassieker, een cultklassieker. klassieker. Uh, tenminste, dat vind ik. Even zo van het album Actors and Liars. Daar komt het vandaan. Maar goed, um, daarover straks meer. We gaan uh, straks ook praten met Barnsteen. En achter Barnsteen schuilt Amber Kaminga. Want die komt morgen met een nieuwe EP. En er is nog een reden waarom we Barnsteen in de uitzending hebben. En dan kunnen we ook nog een klein beetje het gras voor de voeten wegmaaien. Van collega Maarten Forduin van Podium 107.1. Die krijgt trouwens ook een. Uh, behoorlijk zwaar weekend voor de boeg bij RPL Woerden, want dat is het radiostation waarvoor die werkt. Want zondag krijg je een aantal songwriters over de grond in het kader van de popronde, Popronde Woerden. Ja, die hebben dat daar dus ook. Nieuw materiaal. Vorige week zijn we er nog niet aan toegekomen, maar nu wel. Hier is Milou Bignon met haar laatste single en het nummer dat heet City Lights. How young I was, see through my heart Was fair mm. hair and pale eyes, I'm bursting off life And you brilliant, mm. you were And I knew it That poet mm. girl of yours, how is she doing? She looked quite mocked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 Want uh, een week voordat hij meeging doen aan de beste song-singersongwriters van Nederland. Editie 2012 was de allereerste Was hij bij ons in de studio, Rogier Pelgrim En later dat jaar won hij zelfs ook nog de grote prijs van Nederland bij de songwriters. Dit is Nederlandstalig. Uh, dat heeft hij wel eens in het verleden eerder gedaan. Maar dat heeft hij nu weer gedaan. Geef je aan de wind. En dat is uh, eigenlijk kakelvers. Daarvoor hoorde je Milou Mignon met City Lights.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 I'm not Stolen, Cause you're over my shoulder Watching everything I do You're always caring But not for me to fight My body ached I should have seen us prove of the Die Edward was dat. Uh, eerder dit jaar had hij nog een uh, EP-release show in Volendam. Gebeurde in de Piers. En daar zong hij dit nummer onder andere. En volgens mij is hij daar ook op te horen. Noortje Jonk. Um, er is nog meer over hem te melden. Want uh, vrijdag de 20ste oktober is hij uh, te zien in de cave. Dat is hij niet alleen. Want de hoofdact is volgens mij Mummy's a Tree. Dat uh, gaat het daar uh, spelen. Een face with Mummy's a Tree. Human Screaming Like Goats en Jacob D. Edward. Dat is een beetje de line-up wat er te wachten staat daar... op 20 oktober in de cave in Amsterdam. Dat zeggende gaan wij zo dadelijk proberen te praten met Barnsteen. Want zij gaat morgen haar EP releasen van... ja, eigenlijk haar debuut-EP. De EP heet Valse Nostalgie... Maar uh, vanavond uh, gaat ze daar al het een en ander over vertellen bij ons in de uitzending. Maar eerst de single waar het uh, min of meer een beetje met, uh, met haar begon was vorig jaar. Uh, en eigenlijk gewoon ook rond deze periode kwam die uit. Midden zomer heet dat nummer. Als iedereen wacht tot je zult breken, kijk aankijkt alsof je van God bent, terwijl je zo graag wilt vergeten, wil je vergeten. zater dan de zee. En dat was er, barnsteen met het nummer Middenzomer. En ja, er is niks zonder een reden, want we hebben het er ook aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, dit was een nummer wat je vorig jaar hebt uitgebracht. En volgens mij was dat ook nog randje zomer dat je, dat je dit nog uit hebt uh, gebracht. Klopt, volgens mij als ik het me goed herinner was dat 22 september vorig jaar. Ja, zie je, dus het is precies op de kop af uh, een jaar geleden. Want we zitten op uh, de 21ste vandaag. Dus, ja. ja, ja. Um, allereerst, want uh, er zit uh, materiaal aan te komen. Want uh, eigenlijk verraden je min of meer met dit nummer al... een beetje de muzikale richting van uh, de EP die morgen gaat uh, verschijnen, toch? Ja, ja, 100%. Dit was echt een startschot voor, uh, voor het Nederlandstalige... wat ik wilde gaan uitbrengen. Hmm. Uh, bewust uh, Nederlandstalig eigenlijk, of niet? Ja, ja, zeker. Ik heb heel lang, nou heel lang, ik heb een aantal jaar Engelstalige countrypop gedaan, mm. met veel plezier, uh, maar ik merkte dat ik, ja, songwriting is echt mijn, mijn, mijn um, grootste passie eigenlijk in de muziek, mm. en uh, ik wilde gewoon meer doen dan alleen Engelstalig en alleen countrypop, dus ik dacht, nou, ik probeer ook eens Nederlandstalig, en ik vind popmuziek gewoon zelf ook heel vet, wat meer elektronische elementen, dus ik uh, ben een beetje gaan experimenteren, en toen, uh, ja, midden zomer is één van die tracks. ja. Uh, nog iets, want uh, je zegt al country. Dan denk ik, bijvoorbeeld, en die ken jij ook, want daar spelen je soms nog wel eens mee, met uh, Sylvia en mee en met Nina Aline. Zeker, ja, absoluut. Ja. Sylvia en Nina en uh, ook Angie Flair en Kimmy June, dat zijn uh, eigenlijk zijn met zijn vijf een soort, uh, country uh, zusjes. <laughs> ja. En samen maken we ook graag muziek, zingen we graag. Uh. Schrijven ook met en voor elkaar. Ja. En uh, ja, we hebben laatst inderdaad onze eerste songwriter circle met z'n vijven gedaan. Ja. Uh, wat is het uh, verschil als je met hun vieren staat op te treden en als jij zelf iets wil gaan brengen? Wat is daar het uh, verschil in? Het verschil is als wij met z'n allen gaan, dan uh, is het eigenlijk veel intiemer. We gaan in Amsterdam een liedje spelen, we vertellen daar verhalen bij, we zingen met elkaar mee. Mm -hmm. dus, ja, je ziet eigenlijk gewoon. eigenlijk. Is het alsof je bij ons op de bank zit als we aan het repeteren zijn met z'n allen? Ja, want uh, op de bank zitten, dat heeft niet alleen niet zo lang geleden gedaan bij Ilieu. Bij uh, de living room sessions, als jij dat wat zegt. Oh, ja, klopt. Ja, dat heb ik voorbij gekomen. Met ja, ook uh, Colin ja, Hoeven, geloof ik. Ja, helemaal goed. Ja. En Colin is ook weer een beginner van ons, want die is ook twee keer hier geweest. Dus, ja. En met Colin heb ik ook liedjes geschreven. <lacht> heb je dat ook al gedaan? Ja, uh, wat, wat, wat, ja want het is wel leuk dat je Colin uh, noemt, maar wat steek je eigenlijk van hem op? Want hij schijnt heel erg ja, begaafd te zijn als, uh, als er een verhaal wordt verteld. Dan kan hij al ter plekke. Het nummer eigenlijk min of meer al maken en schrijven. Ja, het is fantastisch als je bij zijn optredens bent... en hij doet dat inderdaad... dat, dat, um, dat snel schrijven. Dat, dat ik zeg, nou, noem een paar dingen... en dan gaat hij ter plekke inderdaad... en maakt hij daar een liedje van. Dat is fantastisch. Mm -hmm. Superleuk om te zien. In onze sessies zijn we wel... Um, wat rustiger te werk gegaan. In de zin van, oké, okay, waar willen we het over hebben? Wat gaan we ja. over schrijven? Maar ja, daar is hij super goed in. Dat is echt een top entertainer ook. Ja, hij ja, heeft... Uh, wat dat er gaat, heeft hij ook zijn marktwaarde een beetje bepaald door mee te doen aan The Voice. Dat had hij hier een keer gedaan. En Holland's Got Talent had hij ook uh, ja. gedaan. Dus. Ja, dat is allemaal goed gegaan inderdaad. Ja, ja is dat niks voor jou? Zeker niet, nee. Wat ik, zeg, wat ik zeg over Colin, dat hij zo'n goede entertainer is... dat is precies wat ik niet ben, denk nee. ik. <laughs> ja. Ik ben wat dat betreft een echte sommer. Dus ik, ja. uh, ik zit graag de muziek te maken achter de schermen... en daar vind ik schrijven voor met mijn vriendinnen dus ook zo leuk. Ja. Als zij het dan uitbrengen, kan ik daar eigenlijk nog meer van genieten... dan als ik zelf uh, wat uitbreng. Ja, um, nou dan de, de EP, Valse Nostalgie. Ik zit voortdurend bijna dat ik uh, valse noten zeg... maar dat, dat, dat is toch echt niet als no ja, hoe ik daarna weer dan kom, jongen, dan zit ik het stukje al te schrijven. En dan staat er ineens uh, twee regels. Eerst staat dat al valse nostalgie en drie uh, regels verder valse noten. Ik denk, wat heb ik nou gedaan? Dus, ja, ik moest opletten, dus ik moest mezelf wel uh, corrigeren. Maar goed, even over valse nostalgie. Want het uh, is nogal een, ja, een verhaal hè, wat, je, wat je eigenlijk min of meer heel, uh, in het kort vertelt op die EP. Ja, zeker. Ja, ik vond dat, ik had eigenlijk, dat was eigenlijk het eerste wat ik had voor de EP, was het, het concept en ook het liedje van Nostalgie, ja. um, was er al een tijdje. En ik vind het zelf een heel boeiend concept en, en uh, mijn blik daar ook verandert ook wel. Maar ja, het, het gaat eigenlijk om het, om het terugkijken, of het teveel, eigenlijk te veel terugkijken in het verheerlijken van het verleden en, en daardoor eigenlijk uh, ja, het heden niet te waarderen voor wat het is. Ja. Uh, nou, ben jij ook van de jongere generatie? Een paar weken terug hadden we hier Thomas Curvers van uh, Minor Citizen in uh, de uitzending. Telefonisch. Uh, die beschreef eigenlijk van wat 25-jarigen eigenlijk middel weer tegenkomen. Nou, ben jij ietsje ouder, heb ik me laten vertellen. Ja, ik verteld. ben wel ietsje ouder, ja. ja. Maar uh, ik denk dat uh, de essentie van het hele verhaal uh, toch wel een beetje hetzelfde is. Uh, waar lopen uh, mensen zoals jullie in die generatie nou tegenaan? Ja, ik denk sowieso, het is een beetje dat randje van volwassen worden ook, weet je. Alles ja. om je heen wordt, wordt, wordt serieuzer. En je hebt natuurlijk tegenwoordig ook social media, wat natuurlijk voor onze generatie alles ook anders maakt. Ja. Um, en voor mezelf denk ik gewoon, wat eigenlijk, denk ik, universeel is, is gewoon echt een het, het beetje volwassen worden. Het meer zelfkennis, meer zelfreflectie en ook meer vrede met, uh, uh, met hoe je bent en wie je bent en... Uh, ja, en dat je kritischer bent op, op, op de mensen om je heen, denk ik ook, met waar je, je tijd aan besteedt. Ja, um, nou ben je niet zo lang bezig, tenminste, nou ja, met muziek maken wel, maar ik zie niet 1, 2, 3 iets op de streamingsdiensten staan uh, wat, wat, wat je eerder hebt uitgebracht. Die hebben het uh, volgens mij nu met, met deze drie singles gedaan. Of ja, ik moet ondanks, iets gemist ja. hebben, denk ik. Ja, onder mijn eigen naam heb ik onder Amber ga heb ik Engelstalige country Pop uitgebracht. Oh, toch? Kijk. Ja, ja, ja. maar ik heb dat bewust inderdaad uh, gescheiden gehouden van elkaar. Oké, okay, dus, dus als mensen nog willen gaan zoeken, dan komen ze dus uh, dat tegen, begrijp ik? Ja, klopt, ja. die kan je ook nog tegenkomen, zeker. Ja. Um, dat, dat is één ding. Um, ja, wat, wat, wat, wat, wat, wat hoop, waar hoop je op, op met, met deze EP? Wat, wat, wat zijn je verwachtingen daar eigenlijk van? Verwachtingen, die zijn er niet. Nee, nul. <laughs> ik weet dat... Ik weet dat, dat uh, kijk, je wil er zoveel mogelijk uithalen... maar ik ben eigenlijk met alles blij... want het is gewoon een moeilijke, een moeilijke industrie. Hm. Maar ik heb deze EP wel meer dan bijvoorbeeld... mijn Engels-talige pop-singles... of de country-pop-singles, daar sta ik helemaal achter. Maar ja. ik heb dit echt meer voor mezelf gemaakt... als een soort visitekaartje van... Uh, de andere kant van de dingen die je kan maken ja. Dus de Nederlandstalige pop Als tegenhanger van wat ik eerder heb gedaan ja. En uh, gewoon een heel concept uitgewerkt Dat vond ik een hele leuke, een hele leuke uitdaging Ja, en als mensen uh, nou jou willen horen Dat kan vrij snel volgens mij Ook op een radio Medium geloof ik toch? Dat klopt, zaterdag Ja, ja. Uh... ja daar wilde ik even naartoe Ja, ja Jij ja, ja. ja, ja. ja, tikt, tikt hem geweldig binnen natuurlijk Maar goed, uh, vertel, wat is er dan zaterdag? Ja, spelen bij, uh, bij RPL Woerden. Ja. En, uh, en dan gaat Nina Lynn ook mee zingen. Oké, okay, dus die gaat mee? Ja, die gaat mee. Die gaat op de Backings gaat ze meedoen. Mm. En uh, Tycho komt ook mee. Die gaat gitaar spelen. Dus we gaan hele mooie akoestische versies van, de, ja, van drie van de liedjes spelen. Ah, dus dat kunnen mensen verwachten. Waar ben jij zelf op uh, te vinden op het wereldwijde web? Ik ben te vinden op Ammerkammerga.com. Gewoon mijn naam. Mm. En um, op Instagram op barsteen maar... mm. Amber is een barnsteen. Ja. <laughs> en uh, Spotify ook. Barnsteen met hoofdletters. Ja, want dat is weer een hele mooie... Uh, mooie betekenis... van jouw voornaam. Want dat betekent het ook, hè? Barnsteen. Ja, ja. Dus, uh, Amber is, is een barnsteen. Ja. <laughs> Toen ik moest nadenken over een naam... dacht ik, nou ja... Da, da, dat dus. Da, da, dit. Ja. <laughs> um, goed, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is een valse nostalgie... titelnummer van, het, uh, van de EP... Die Morgen uh, te vinden is op allerlei streamingsdiensten. Barstijn met vast, valse no nostalgie. MUZIEK VAN TOEN Het meisje uit Noorwegen De valse nostalgie Beheert zijn leven Hij wil zo graag een zijn maar krijgt het niet geschreven. Beloofde ooit een man te zijn, maar is een jongen gebleven. To <laughs> met Indian Camp. Het komt van een album binnenkort wat uit gaat komen In Our Time. Daarvoor hoorde je trouwens Barnstein met valse nostalgie. Verder met de muziek. En dit is Ismena en zij heeft ook een album uitgebracht en daar staat dit nummer op. Dat nummer dat heet 4. Fear. We no. Don't you burn me down one let Vorige week was dit de, de opname die hij heeft laten horen. Want hij uh, heeft dat hier live gespeeld, Bernard Hering Van het album Out of Thin Air, I Wanna Live, staat uh, dit nummer op. En de daarvoor hoorde je in Jongens, jongens, jongens. Ismena, dat is uh, de naam van de dame. In kwestie, we gaan uh, eventjes gauw verder, want we hebben er nog twee die we nog willen laten horen. Sterre Weldering is er één van, en dit is haar laatste single, Never Your Name. Oh, it's been hard love thinking of everything. Shared. You let me be part of Mysteries inside your head I bled it down, love Told everyone that I wouldn't care If we ended suddenly Gaat ze in Paradiso haar EP presenteren? En ze doet ook al mee in de Amsterdam Popprijs. Hoe het daar verder verlopen is, daar ben ik het antwoord een beetje op schuldig. Maar ze doet in ieder geval mee in de voorrondes. Dus dat is één kant van het verhaal. Dat zeggende, gaan wij op naar het nieuws van de 8 uur. Want we hebben daarna. Zes nummers maar liefst. Uh, verdeeld over de komende twee uur van Donnemarie marie samen met haar vader Marcel. Dus die komen straks uh, voorbij. Maar tot aan het nieuws ook gewoon materiaal uit eigen dorp. Ja, ook uit Zandvoort komen er gewoon uh, dingen vandaan. En dat, uh, dat zijn er drie. Maar uh, we hebben het nu weer over de hiphoppers die een uh, festivalzomer achter de rug hebben. Ziggy and en Dins. Uh, en ze hebben ook weer een nieuwe uitgebracht. Uh, Vlieg, hoog, die en horen. op de street, ik zag meestal pistol. Midden 100 kilo, daar in de flat of vier hoog. Mijn gedachten zitten voor, ik kan mijn wangen niet droog. In de lucht, ik vlieg, hoog, zelf als ik niet droog. Als een jongen op de street, ik zag meestal pistol. Midden 100 kilo, daar in de flat of vier hoog. Gedachten zitten voor, ik kan me wangen niet droog. In de lucht, ik vlieg, hoog, zelf als ik niet droog. Die jongen van mij heeft de ton en hij is jonger als ik. Een duimpje op en toon respect, dezelfde honger als ik. Het 20 milli is de tape, ik wil een pro. Een jaar geleden had ik niks, dan kon ik dromen van dit. En had je verder, ik een sponsor, en nu kopen we niks. Denk stom en denk smol voor het geloof in dit. Een lontje al je mondje, wil geen poster ik, want ik flip. Net als de boot, nu ga ik ook in de fik. Ben zoet jij die flitsers, mama kijk maar nou. Die weinig slaap, die pakte mij, ik heb de prijs betaald. Het maakt niet uit, het geeft de spanning hier in mijn verhaal. Het voelt alsof ik drijf hier in de diepte met de pijn getrouwd. Mijn liggen met mijn geest, ik kom een beetje op z'n plek. Ik zag mijn moeder, zeg zag mijn zoon, ik weet niet eens meer wie je bent. Ik kom thuis van weinig slaap, mijn jongen, weten wat ik rap. Ik zeg mijn jongen, pree van mij en iemand mijn meer, en gebed, yeah. een jongen op de street, ik zag mijn eerste pistol. Oh. Midden 100 kilo, daar in de flat of oh vier Mijn gedachten zitten vol, ik kan mijn wangen niet droog In de lucht, ik vlieg hoog, oh. zelf als ik niet droog als jongen op de street, ik zag meestal Pistol Met de honderd kilo, daar in de flat op hoog. Gedachten zitten vol, ik kan maar wangen niet terug In de lucht, ik vlieg hoog, zelf was ik niet droog yeah, Plof, kraak of drugs, die ons over grens, let op Maar ze haal ook je klokje van je rust los De buurt is heet, ik heb mijn jongen zien verdwalen in die lijf en zoek naar iemand die zijn plakken, man, niet wit past. Hij vertelt me van zijn big dreams Maar hij zit te diep in het circuit en heeft geen tijd meer voor een pitstop Iedereen is door die big shatter Zie die moeder zijn tranen Zullen ze balen op een Big stannen wordt niks van, je, ben op mezelf Ze moeten anders, wat verwacht je als ze niks hebben? Lekker money is easy, maar wil het wit hebben Ze blijven vragen, ga niks zeggen Ik zie die wakker waar ik in zit, in de ramen waar ik langs rijd Broost g'meer laat dus ik stap bij En hey, al je boeys, tegen drama, ga langs mij dan op de naam, maar wat weet je van de pijn? Zo jong op de street, ik zag meester Pisto Midden honderd kilo, daar in de flat of vier.